De proef met de nieuwe automatische paspoortcontrole op Schiphol heeft meteen al tot resultaat geleid. Vier reizigers vielen door de mand. Ze hadden onder meer nog openstaande boetes. Door de nieuwe controle, alleen voor mensen met een Europees biometrisch paspoort, hoeven mensen niet meer in de rij om hun paspoort door een medewerker van de Marechaussee te laten controleren.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 Het weer, vandaag veel zon, maar ook wat sluier bewolking. En de temperatuur stijgt naar 12 graden aan de kust tot 18 in het zuidoosten. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 76 kilometer file. Het is een normale ochtendspits. Ik noem de files vanaf 3 kilometer in de Randstad. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 Brugge 4 kilometer. Richting Amsterdam langzaam rijden tussen knooppunt Hoeflaken en 1 Brugge over 7 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Evedingen 3 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 4. A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raas op 3 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Tiel 3 A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Moordrecht ook 3 kilometer A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond 5 En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leuze-Zuid 9 kilometer Tot zover de verkeers... In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 like you Can't be true cause No The only you now.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 Niet alles net verkeerd, het moeite met relatie. Voor Good night.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 Can yeah. can't